Ook in Hamburg was een bom van 250 kilo uit de oorlog gevonden. Zo'n 700 mensen moesten hun huis of kantoor uit. De bom in Hamburg is in de late avond onschadelijk gemaakt. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor 100.000 euro schade aan... toen die tot ontploffing werd gebracht. Bij een brand in een motorzaak in Slagharen zijn tientallen motoren verwoest. De brand brak gisteravond kort na sluitingstijd uit. Na twee uur had de brand weer het vuur onder controle...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 Doe die ring af, gooi hem in de plomp en ga uit elkaar. En je zult ervaren dat het leven nog veel mooier kan zijn. Het was vrijdag, de dag van de scheiding. De naam doet een promotiecampagne vermoeden. Van scheiden word je blijer, zoiets. Er zit iets anders achter. Het is een initiatief van de Vereniging van Scheidingsadvocaten. En ze zeggen dat ze met de dag aandacht willen vragen... voor de noodzaak van deskundige begeleiding bij scheidingen. Welkom, dit is Dit is de Nacht van dinsdag 18 september over scheiden en uit elkaar gaan. Met zometeen een gesprek met Jocelyn Weimar die een boek schreef over scheidingen. With no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently, you're wearing perfume. With you, say, no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Slowly picking me apart Trying to tell myself I had no reason With your heart Just the other night while you were sleeping I vaguely heard you whisper someone's name But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide. en Lately. Het was vrijdag, de dag van de scheiding. Mediator Josline Weimar schreef een boek over dit onderwerp, over scheiden. Elsbeth Gutteke sprak met haar in Dit is de Dag. Kindjes slapen bijna niet s'nachts, niet op constant om mijn vader. En als er iets gebeurt, of er is de auto, dan denken ze gelijk dat papa het is. En wat zeg jij dan? Papa is er niet. Papa slaapt al strikt street van mij.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 En voorheen was dat gewoon ja, ondergesneeuwd. Uh -huh. Nu eisen vaders veel meer de betrokkenheid. Want het gaat niet zozeer om hun rol te spelen... maar meer om betrokken te zijn bij het hele proces. Ja, en u uh, zegt, zegt, daar moeten dan afspraken over ja, gemaakt worden. Uh -huh. uh, u heeft zelf ook ervaring, hè? Ja. u bent zelf gescheiden, lang geleden. Lang geleden? Heeft, heeft u dat precies toen volgens het boekje... zoals u het nu geschreven heeft uh, uitgevoerd? Anders had ik het niet geschreven. Oh, okay. <lacht> dus het antwoord is nee, begrijp <lacht> ik. Voilà. Voilà. Wat ging er mis? Ja, uh, ja wat ging er mis... Uh, wat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 Elsbeth Gutteker in gesprek met de auteur van het boek Uit Elkaar Gaan, Josline Weimar. Ruim 32.000 mensen besloten vorig jaar te gaan scheiden. Bent u misschien zelf gescheiden? Of staat u op het punt om te gaan scheiden? Of bent u misschien een kind van gescheiden ouders? Hoe is het om te scheiden en hoe ga je verder? Mail uw verhaal nacht.eo.nl of liever nog bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800-1121. We hebben het over scheiden, over uit elkaar gaan de van de dag van de scheiding afgelopen vrijdag. Maya, goedenacht. nacht. Goede um, Sorry, ik schrok wakker, dus ik dacht van ga even bellen, want ik vond het een heel mooi onderwerp. Nou, hoeft u geen sorry om te zeggen hoor. <laughs> goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. goedemorgen. Ja. U zei net tegen mij buiten de uitzending om, er moet wel wat humor in, hè, in deze uitzending. Kunnen je ja, dat eens uitleggen? Ja, ja. Legt u dat eens uit? Nou, ik trouwde op 4 oktober 1985. Op uh, 30 maart 1986 is mijn dochter geboren. Iedereen kan rekenen. Maar ik werd zwanger op 17 juni 1985. Maar ik werd uh, met scheiding was in mei. Uh, 87. Ik zei altijd, ik ben per ongeluk getrouwd geweest, denk ik. Maar ik ben afgetrouwd binnen een jaar. En dan hoorde iedereen, hè, afgetrouwd? Hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, uh, ik was dus al gescheiden na een jaar. Ik, ik wist al, uh, toen mijn baby drie maanden oud was, van dit gaat echt niet goed. Waarom niet? Ja, dat voel je... Um... Letterlijk, van uh, iemand die zijn handen niet thuis zijn, Maar dat voel je ook door de reacties van je man. Dat voel je uh, door de blikken van sommige vrienden. Van, als je je kind uh, de worst geeft: van, ben je wel gelukkig met hem? Nou, ik vind dat ik genoeg privé heb verteld. Ja, maar het uh... afgetrouwd, dat vind ik nog het mooiste. En het cadeau van mijn huwelijk, mijn dochter, dan denk ik... ja, daar ben ik al 26 jaar in een gelukkig mee. Ook al hebben we moeilijke tijden doorgemaakt. En ik ben toch ook, ondanks dat ik in de trouw, kerk getrouwd ben... en de zegen van de dominee, dominee Martens op mijn hoofd heb gekregen... dat het niet gelukt is, voel ik me toch heel gezegend... met de geboorte van de dochter. Hoe snel is dat dan gegaan? Hoe snel was u zwanger? Nou... Uh, echt, de Eerste Vrijpartij, 17 juni. Hup, hup, hup. Dat stond ook in onze trouwdingen. En ze zou 9 maart geboren worden. En waarachtig, ze is op 30 maart 1986 geboren. Ik zeg altijd ons paaseitje. Uh, nou ja, ze heet Dagmar, beroemd om de vrede. Meer ga ik niet zeggen, want pff, misschien lopen er wat 20 Dagmar's rond. Die nu beginnen te janken of zo. Hoezo? Maar, nou ja, ik vind Dagmar... Uh, de naam beroemd om de vrede. vind ik toch wel een hele mooie naam. Ik ken wel meer Dagmars, maar... Ja. Ja. U had het net over eh, eh, dat, dat eh, als ik het goed heb begrepen... uw man uh, uh, uh, zijn handen niet thuis kon houden. Heb ik dat goed begrepen? Ja, maar daar gaat het niet in de uitzending over praten. Ik bedoel, hij is daarna nog eens een keer getrouwd... en nog een keer, dan denk ik... hij moet zijn eigen leven leiden... een vader proberen te zijn van mijn dochter. Dat lukte hem niet... Maar um, toch wens ik hem alle goeds. Ja, dat klinkt misschien wel heel uh, christelijk. Maar ja, hij blijft ondanks alles de vader van mijn dochter. Ja, maar de, de, de, hij... Onze dochter. Ja, hoe is dat dan gegaan? Uh, jullie uh, gingen scheiden, u uh, kreeg Dagmar. Um, hoe ging dat in het begin? Nou, dat kreeg, kreeg. Uh, We hebben heel wat gesprekken bij de Hoge Raad moeten voeren, hoor. En uh, kinderbescherming erbij, dus... Ga me dat niet vragen, want dan weet heel Nederland dat mijn dochter een moeilijke jeugd heeft gehad. En, en, en hoe kijkt u er nu op terug dan? Bent u te snel het huwelijksbootje Omdat ingestopt? Dat het heel moeilijk was. Hij bijvoorbeeld een ruitje kapot heeft geslagen van mijn voordeur waar twee vrienden bij waren. Toen waren het bedje van mijn dochter in elkaar aan het zetten met schroeven draaien. Dat hij gevangenisstraf had moeten hebben. En toen zei ik, ja, wordt hij beter in de gevangenis? Zei ik tegen de man van de deurcrasering. Ik zeg, dat gaat niet helpen. Van mij hoeft hij gevangenisstraf te hebben. Ik ben echt, Jezus niet hoor. Ik ben echt ons lieve Heer niet. Hij heeft dus een voorwaardelijke straf gekregen. Ik denk, ja, dan kan hij door met zijn leven, met zijn carrière enzovoort. En, en, hij heeft daarna nou nog dus drie vragen? mooie kinderen gekregen, mooie dochter, welmoed en de namen van de jongens noem ik niet. Waar, waar, waar viel u op bij... Uh, uw man? Zijn mooie blauwe ogen. Maar die waren een beetje ijsblauw, uh, denk ik nu. En, en u zei aan het begin. Ik een moed... collega voor mijn werk die ik al vier jaar kende. Dus ja. Nou, uh, en je bent uh, 33. Ik geloof dat het dan bij sommige vrouwen begint te kriebelen. Misschien wel bij mij. Maar ik had ook nooit verwacht om te trouwen. Mijn trouwdruk was een sprookje. Iedereen zei: Oh, het ziet er mooi uit en wat geweldig. En wat is de belangrijkste les die u heeft getrokken uit, uit wat u hebt meegemaakt? Um, dat je niet zo gauw moet denken dat iemand te ware is. Van, dat moet je een jaar over doen of twee jaar. Of samen wonen eerst of uitproberen. Nou ja, ik heb alles gehad in een jaar tijd. Een huwelijk, een kerstfeest, een verandering van baan, uh, zwanger, zwangerschap. Nou, noem alles maar op. Dus dat was wel uh, heel mooi. Heel intens, maar ja. ook jammer als zoiets afbreekt omdat ja. Dus, dus wat is de les dan geweest? Ja, zeg, het is. Uh... Ja, wat is nou de les van? Dat je het misschien soms uh, op je veertigste zwanger moet worden, dat ik zeven jaar rijker gehad moeten wezen. Maar ja, word je op je veertigste zwanger, weet ik ja. niet. En u zei aan het begin van het gesprek: er moet wel wat humor in deze uitzending. Ja. Uh, waarmee zou u, ik... u willen afsluiten dan? Um, nog steeds dat als ik sommige mensen vraag: Hoe lang ben je getrouwd geweest? Ik zeg: Nou, nog geen jaar. Dus ik was binnen een jaar getrouwd en toen weer afgetrouwd. En dan kijken ze echt aan: ah, Nou, dat kan niet. En ik zeg: Ja, het kan wel. Als het niet goed zit, moet, moet je gewoon je hart volgen van. Als moeder moet je denken: van ik moet voor de kind zorgen, wat er ook gebeurt. Uh, al moet ik uh, wc's gaan schoonmaken op Schiphol. Ja, dat heb ik niet gedaan, ik heb voor de klas gestaan. Maar, ja, nou, nou, nou is het eindje klaar. Ik vind. Uh, ik heb met heel veel liefde voor mijn dochter gezorgd, die is bijna 27. En ik hoop het, uh, van het verhaal, als het ooit hoort, leert. Nou, dat laatst... ze weet, als ze dertig is en dan een kind toe is, dat het een veilig nest is. Dat, dat je bijvoorbeeld vier, vijf jaar bij elkaar moet zijn om te zorgen. Maar ja, mijn man was daarvoor al getrouwd geweest. Dus die had al twee miskramen met zijn vrouw meegemaakt. Dus het kon niet vlug genoeg, niet snel genoeg. Ja, en dat denk ik. Daar ben ik in meegegaan. Dat had ik gewoon niet moeten doen. Had ik zeggen, tut, tut ho ho, doe eens even rustig aan. Dus dat mijn is ding, nou, de les geweest. Het is een tijdje voor ik zwanger word. Maya, mag ik je bedanken? En een hele fijne, ja. Hele fijne nacht. Ja, Hele fijne zo. nacht. En we gaan tanden poetsen weer. En ik ga weer naar bed. Goed zo, tanden poetsen. Goed hè, twee minuten. Ja, en okay. dank je wel voor de, de kans. Ik hoop dat heel veel jonge vrouwen denken van mijn kans... Komt als die komt. Maar je, je, je moet aanvoelen wanneer echt de tijd rijp is voor een kind. Dat, Baya, ja, dankjewel. Tanden poetsen nu. Gaan we naar Erik, Erik Schoenmaker. Goeienacht. Goedenavond met uh, Erik Schoenmakers. Dag, we praten over scheiden en uit elkaar gaan in deze nacht. Wat is uw ja. ervaring met dit onderwerp? Nou, ik heb het uh, volgende. Het is namelijk zo dat uh, als mensen gaan scheiden... En als een kleine kinder in het spel, dan is uh, er weliswaar een omgangsregeling. Waarin bepaald wordt van, nou, zoveel uh, tijd van de week moet jij uh, naar de vader toe of naar de moeder toe. Maar dan moet zo'n vader of zo'n moeder die, uh, dat kind uh, gaan brengen naar de ex-partner. En dat levert dan dikwijls... Uh, Heel veel spanningen op, heel veel problemen op. En dan praat u over uw persoonlijke situatie? Nee, eigenlijk niet mijn persoonlijke situatie. Want toen ik ging scheiden, waren mijn kinderen tien en twaalf jaar. Dan kan dat natuurlijk ook nog wel spelen worden, wil ik niet zeggen. Maar dan zijn kinderen toch wel wat mondiger. Ja, maar is dit dan iets wat u in uw, u in uw omgeving merkt? Ja, ik uh, heb namelijk het volgende. Ik werk als uh, vrijwilliger. Bij Humanitas. Humanitas in Helmond. Mm. En die hebben een project. Begeleide omgangsregeling. En dan komt het eigenlijk op neer. Dat in die moeilijke situaties. Dat dan de vrijwilliger. Die gaat uh, bijvoorbeeld. Het kind ophalen bij uh, de vader. En brengt dat dan uh, naar de moeder. Die uh, Dat kind blijft dan daar. Uh, ja, zeg maar gedurende de afgesproken tijd. En dan uh, later op de dag... wordt het kind uh, weer opgehaald... en teruggebracht. Ja. En wat is, wat is dan de, de moeilijkste situatie... Die, die u kent? Kunt u een voorbeeld geven? Nou, dat... Uh, ouders uh, elkaar dan zien... dat er dan... Uh, woorden vallen dat men... Uh, niet meer redelijk met elkaar omgaat. En, en hoe proberen jullie dan daar... een, een rol in te spelen? Nou... De ouders zien elkaar dan niet. En de kinderen die kunnen toch uh, bij de vader of bij de moeder uh, terecht. Ja, dus als een dus soort van uh, ja, uh, uh, uh, overgangsregeling... Uh, uh, om, om de kinderen over, over, van de moeder naar ja. de vader te krijgen. Daar helpen jullie ja, dan bij. Ja, of andersom. Ja, of andersom. En het kom, komt er natuurlijk ook op neer dat de bedoeling is... dat mensen dat op een gegeven moment helemaal zelfstandig kunnen doen... en ons niet meer nodig hebben. Maar in het begin... Dan, uh, ja, als er een scheiding heeft plaatsgevonden... dan moeten partijen daar toch aan wennen. Dikkels is het toch zo dat één partij uh, zo'n scheiding niet heeft aanzien komen. Nou, voor die persoon is het dan wel helemaal in uh, een harde situatie. Ja, en dan, dan escaleren soms zaken. En om dat nou te voorkomen, zeggen wij van... daar gaan wij die mensen bij helpen. En wat is dan de, de, de wijze les voor um, gescheiden ouders die kinderen hebben... En die een omgangsregeling hebben? Als ze er niet uitkomen dat ze dan uh, op internet kunnen googlen... dan gaan ze kijken, uh, Humanitas Helmond. En dan klik je uh, BOR, B -O -R, en dat staat voor geleide omgangsregeling aan. En dan kunnen ze met ons contact opnemen. Er vindt een uh, intake plaats met de coördinator. De coördinator die gaat dan kijken nou, welke... Vrijwilliger is geschikt om deze job te klaren. En dan. Uh, ben ik natuurlijk ook weer. ik ook, uh, ga ik op een in intakegesprek aan mijn beide ouders. Ja, en, en het zal wel op, op meerdere plekken in Nederland zitten, waarschijnlijk, hè? Ja, ja, dat is een uh, landelijke organisatie, Humanitas. Ja, nee, dat weet ik, maar de, deze uh, regeling uh, uh, bieden um, al, meerdere afdelingen aan. Waarschijnlijk, ja. Dat ja. Oké, okay. dat is een goede tip. Erik, blijf luisteren. Dankjewel. We hebben het in dit de nacht over scheidingen, over uit elkaar gaan. Het was de dag van de scheiding afgelopen vrijdag. Ja, de titel uh, doet uh, vermoeden dat het om een PR-campagne gaat of zo, maar ze hebben echt een serieuze bedoeling. Het is belangrijk om uh, mensen goed te begeleiden die uh, uit elkaar gaan. Dat is het hele idee. Nou, hoe is dat voor u geweest? Bent u misschien gescheiden? Hoe ga je dan uit elkaar? Of staat u misschien op het punt om te gaan scheiden? Of is er geen sprake van een scheiding, maar. Wel van een, een andere soort relatie. Uh, zijn jullie niet getrouwd, maar gaan jullie wel uit elkaar. Hoe is dat? 0800-1121. Ja. MUZIEK Daniel Sauleka, Long Distance Highway. Wouter, goeienacht. Goeiedag, goed. even op... Heel goed. Ik uh, oh. begreep dat jij zelf in een scheiding zit momenteel. Klopt, klopt, klopt. Hoe zit dat precies? Nou, ja, ik hou... Uh, ik ben al drie maanden weg... Mijn vrouw heeft die eenzijdig aangevraagd. En toen ik thuis kwam om de post op te halen... toen zag ik dus een, een proces van de liggen. Daar kwam het op neer. En je was dus al weg? Ja, ik was al weg. Waar zit je nu dan? Ik zit bij een vriend. Bij een vriend, oké. Okay. En toen kwam je thuis, toen zag je die envelop liggen, die deed je open. En, en toen, wat stond er? Nou, ik dacht of meer dat je dan uh, van een deurwaarde een soort verbaal krijgt met, uh, met de kosten. Wat, wat stond er in die brief? Nou, eerst de eerste kosten dan van je moet de 28 september of zo met een verzoekschrift uh, komen en uh, 300 euro en dan uh, en gelijk uh, de argumenten of zo, De argument is een beetje overdreven, maar uh, eenzijdig aangevraagd, zeg je. Um, ja. Ga je uh, er gelijk in mee? Nou, ik, nee. Ik, ik heb uh, geprobeerd om uh, als kaart van de uh, te bellen... om te zeggen van ik wil niet scheiden, want het koophuis staat op mijn naam. En... Ik wil dat mijn dochter daar kan blijven wonen. En als we gaan scheiden, dan ben je het Hoe oud is uh, jullie dochter? Uh, zeven. En, en dus een koophuis? Um... La, laat ik eens vragen, waarom wil je vrouw scheiden? Omdat ze helemaal uh, als dat is het voor mij. Ja? <laughs> ja, ja, ja, ja <laughs> <laughs> Kun je daar iets voor voorstellen? Te ja, ik moet wel zeggen. Kun je ja. kun je daar iets bij voorstellen, Wouter, dat ze weg wil, of niet? Nou, ik ben niet zo naar... Ja, ik ben een moeilijke jongen. Ja, ben je een moeilijke jongen. Hoezo dan? Uh, ik denk te veel. Ja, maar waar uitzicht dat dan in? Door te veel drinken, maar verder niet. Door te veel wat? Door te veel te drinken. Te veel drinken, oké. Okay. En, en ja. Um, ja, jij zegt, ik, ik wil niet uh, scheiden, want uh, het koophuis uh, staat op, op mijn naam... en uh, we hebben een dochter um, die, ja. die moet opgroeien. Um, ja. Maar hoe nou verder? Want je vrouw wil toch echt bij je weg? Nee, maar dus, hoe nou verder? Het gaat dus verder. Ja, hoe dan? Zij gaat scheiden en uh, zij raakt het huis dus kwijt. Ja. Maar we krijgen dus de alle twee uh, een schuld van. Uh, 20.000 euro. Dus niet meer mediation of zoiets? Dat Nee, nee. Nu nee ver nee, voorbij. Nee, nee, nee. Dus uh, het huis. Uh, um, dat wordt een probleem. Uh, allebei een schuld, zeg je? Ja. Uh, wa waarom allebei een schuld eigenlijk? Nou ja, je gaat kijken. Het huis wordt gekocht worden. wordt. Um, het wordt kost onder de prijs op dit moment. Ja. ja. ja. En, en um, praten jullie eigenlijk of niet? Of hebben jullie uh, geen contact? Nee, jullie... absoluut niet. Nee, nee. Nee. Is er dan iets uh, voorgevallen waardoor uh, uh, zij heeft besloten uh, uh, bij je weg te willen? meer zeggen, maar dat maakt het een beetje te zwaar, denk ik. Oké, okay. eh, hoe, uh, hoe zie jij nou dan uh, de toekomst? Hoe ga jij verder? Nou, ik kan, ik kan wel leven. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk vrij. Snap u Ja. Eh, eh, ga je, uh, bij, je vriend, bij die vriend blijven wonen of ga je het voor jezelf zoeken? Ik ga het voor mezelf zoeken. En hoe zie je het voor je met je dochter? een goede band mee. Dat, dat, dat gaat heel goed. En daar moet een regeling voor, voor komen natuurlijk. Nou ja, kijk, ik, ik woon in Almere. Of Alplezen. Ja. En, uh, ik uh, ben gisteren met haar in Afrika-dag. Dat is een beetje reclame voor uh, Almere. Ja. <laughs> Maar je, je ja. ziet het wel zonnig in dus, het contact met je dochter in de toekomst. Mag ik je bedanken, ja, ik Wouter? En Wouter, dank je wel. Vooral, vooral. Wouter, dankjewel. Ja. En veel sterkte. He, het is goed. goed. Hey, uh... Oké, okay, doei. Dan gaan we naar Mark. Mark Snijders, nacht. Ja, hallo, ik Mark. Dag Mark. Uh, nog op? Ja, want... Ja, ik was... Ik uh... was... <laughs> Uh, vanavond uh, op de bank in slaap gevallen en uh, toen werd ik bakker en zet ik altijd even de radio heen op. Want je hebt geen vrouw die dan uh, ja. zegt: Mark, uh, naar boven slapen? Uh, nee, want ik, uh, ik ben uh, inmiddels uh, uh, weer uh, alleen voor uh, ja, de tweede keer. Ik ben uh, ah. acht jaar geleden gescheiden. Ja. En, uh, en na zeven jaar een relatie gehad. En uh, dat is wat. Uh, ja, wat lullig uh, geëindigd. Maar uh, ja, nu ben ik weer alleen. ja Dus, dus sinds hoelang? Ik, ik heb ooit in Almere gewoond. Dat oh. is een stad <laughs> waar je echt niet wil wonen. Gaat het daar mis misschien? <laughs> nee. Ik zeg verder niks hoor. Niks nee. tegen Almere verder. Dan niet allemaal nee, uh, boze tegenwoordjes. Maar ik ben blij dat ik daar weg ben. <laughs> <Okay. Ja. laughs> en, en, en nu dan? Nu ben je alleen? Um, ja, nu ben ik alleen. Ja. Ja. Dus, uh, Ga je voor 5, de derde maar... keer trouwen? Ja. Wat jou uh, betreft? Of, wat uh, u? Ga je voor de derde keer trouwen wat jou betreft? Of wil je niet meer? Nee, ik was ook niet voor de tweede keer getrouwd. Uh, woonde ik samen. En, uh, okay. um, dus in mijn, uh, voor mijn scheiding zit ik er ook helemaal niet meer emotioneel in. Maar ik wilde toch daar even over. Ja, waar, ging het dan, uh, waar ging het mis bij jou, Mark? Nou, ik heb gewoon... Uh, uh, waar, waar ging het mis? Het, het is, uh, op een gegeven moment kom je iemand tegen... en je denkt dat dat uh, uh, de juiste vrouw is. En... Uh, nou, op een gegeven moment uh, uh, blijkt dat gewoon uh, niet het geval te zijn. En uh, ja, dan zie je dat scheiden gewoon lijden is. En uh, dat is zeker in Nederland het geval. Uh, want dan kom je met allerlei instanties in aanraking. Zoals je uh, uh, graag je kinderen wil zien. Mm -hmm. en, en, en, uh, waarom uh, ging het niet? De relatie niet? Ja. Um. Ja, dat is, dat, dat is lastig. Er zijn altijd partijen uh, uh, daarbij. En uh, ik, ik denk: moment, uh, uh, als je vrij snel kinderen krijgt in een relatie, dat hoorde ik al eerder vanavond, oh. uh, uh, uh, uh, verandert de situatie ook. En uh, zeker als één stopt met werken en, uh, en de ander die werkt heel hard, dan uh, zie je dat je. Zeg maar, uh, gaat vervreemden. Mm. Uh, of kan gaan vervreemden. Mm -hmm. uh, of je thuis. Uh, uh, uh, een vrouw wordt. Uh, uh, of je vriendin, zeg maar, die wordt moeder. Dus, dus als man kom je op de tweede plek te dus, staan. Uh, een man gaat verder. Uh, die. die, die, die, die, die uh, beleeft alles, maakt alles mee in het leven. Uh, staat midden in het leven. En, en ik denk dat het voor een vrouw die, die dan. Vanuit een werksituatie dan alleen uh, uh, uh, thuiskomt met een kind. Uh, zeg maar, uh, min of meer een, uh, een uh, ja, vereenzaamd en zeg maar een geïsoleerd leven krijgt. En dat moet je met elkaar een plek kunnen geven. En, en, en, het, en waar, dat... waar merkte je aan dat jij op de tweede plek kwam te staan? Uh, ja, doordat... Ik denk dat zij niet meer betrokken wilden zijn. Ze wilden niet meer mee naar, naar een feestje, een opening. Ja, wilden niet meer weg, een keertje uit eten. Dat, dat, dat, dat, dat werd allemaal moeilijk. Dus, ja. En welke invloed had dat dan op jouw gedrag? Op mijn gedrag? Ja. Ja, dat je, dat je dan uh, ja, zeg maar ook niet zo graag meer thuis wil zijn, denk ik. Mm. Ja, ja, dat is dan het gevolg. Voel je je dan ongewenst of worden. is dat te zwaar uitgedrukt? Wat? Voel je je dan ongewenst of is dat te zwaar uitgedrukt? Ja, dat, dat is denk ik te zwaar. Het is gewoon een, uh, het is gewoon een proces. en uh, Ja. Daar, daar heb je dan mee te maken. En dan groei je uit elkaar. En dan ga je dus scheiden uiteindelijk. En dat is lijden zei je. Wat is het allerergste aan scheiden? Uh, het, het, het, het ergste is denk ik. Dat we, dat we dat in Nederland gewoon niet goed met elkaar geregeld hebben. Uh, uh, dat je zeg maar gewoon voor een, uh, een rechter komt te staan. En, en die moet maar gaan besluiten. Uh, uh, hoe het verder gaat aflopen. En ik denk dat dat daar, uh, vooral omdat er zoveel gescheiden wordt in Nederland... Uh, en overal ter wereld, is, is dat je daar gewoon specialisten voor moet neerzetten. Uh, mensen die gewoon eigenlijk... Zeg je dat daarmee dat de rechten van de man uh, in dat soort situaties uh, ondergeschikt zijn aan de rechten van de vrouw? Ja, op een gegeven moment heb ik echt gevraagd aan die rechter waarvan een of andere apenland leefde. En, hmm. uh, en uh, of inderdaad, uh, uh, wat, voor, wat voor rechten mannen überhaupt hadden uh, of hebben in dit land. Ik zeg, dit, dit, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. En die uh, man van de kinderen. En die werd ook helemaal opzij en die zat me aan te kijken van, nou ik begrijp hier gewoon niets van wat hier gebeurt. En uh, ja, en toen dacht ik van, uh, er moet echt iets aan, aan de rechten van, uh, van mannen uh, gebeuren in dit land. Zodat uh, uh, mannen gewoon ook op een normale wijze hun kinderen kunnen blijven zien. En hoe is dat dan uiteindelijk? Uh, ja. zie, je, zie je kinderen? Ja, ja, ja. ja tijd uh, heelt alle wonden. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, sterker nog, ik heb gewoon weer goed contact met mijn ex-vrouw. Uh, uh. Mooi. Ben je het nou eens met Mark of helemaal niet? Uh, bel 0800-121. Mark, mag ik je bedanken? Zeker. En een goede nacht. Dag. Dan gaan we naar Theo Driessen uit Arnhem. morgen. Ja, goeiemorgen. Jij wil eventjes... Uh... Ja, iets tegen uh, al die andere verhalen inbrengen? Ja, nou, is het een zo'n situatie. Ja. En ik, uh, ik, ik. Ik hoor in die mannen teleurstellingen, vaders. Ja. Afvallige vaders. Maar ik stel toch de liefde voorop. Mm -hmm. ik, be, ik begrijp die. Uh, uh, de, de, het onvermogen. De, ja, eigenlijk een beetje het, het onverwaardelijke liefde. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat doe jij dan anders dan die andere mannen in de praktijk? Uh, ik heb voor mezelf gekozen. Ik, ik, uh, soms kun je beter afstand van een kind doen om uh, het te begrijpen, wat een kind voelt. Wat. Uh, ik hoor vaak over mannen en vrouwen praten... maar niemand praat hoe een kind zich eigenlijk voelt. Of die nou twaalf of tien jaar is. En je bent dus dat heb zelf... ik wel eens gevraagd. Ja, want je bent nou. zelf gescheiden? Nou, nee, nee. Okay. Ik, uh, ja, ja, ik ben ook ja? gescheiden. Uh, ik, heb het, uh, ik heb de vorige gesprekers gehoord, ja. schitterend theater. De, de, de, dat zegt de liefde van een vader... Wordt soms ook niet begrepen. van de liefde. van een moeder naar een kind. Maar ik denk een vader en moeder. Die heeft altijd standaard liefde voor een kind. Ja. En soms is dat lastig. wat uh, allemaal belangrijk. Maar niemand vraagt. kind, hoe voel jij jij? Is, is dat het belangrijkste punt wat je wil maken? Dat je uh, ook. Nou, aandacht hebt voor het kind? Nee, het gaat om een onvoorwaardelijke liefde. Ik, ik heb voor mezelf besloten, ik ga geen gevechten meer aan. Ik heb voor mezelf, gebeloven. dat maar Salomons oordeel: ik kan een kind niet doorsnijden. Ik geef het liefde voor mijn kind. Ik zeg: dat kan ik beter niet zien. En ik kan hem zijn eigen ontwikkelen, zijn eigen liefde, zijn eigen God. Ik ga er niet meer aan trekken. En die jongen heeft ook zijn moeder. Dus je hebt maar jezelf heb toen, ondergeschikt gemaakt. ik heb voor mij besloten van... ik ga het een onvoorwaardelijke liefde geven. Ja, en dat betekent dus... Ik heb dus, op de rijkbank gezet en kinderen dat is het, dit... Dat je het kind dat hebt losgelaten. Ja, dat is buitengewoon lastig. Ja. Maar ik denk toch dat de liefde, waar het ook is, ik weet het niet... dat dat altijd overwint. Dus en dat is mijn boodschap het, het, het... voor al die vaders... Ja, dus, dus samenvattend. Dus samenvattend, je zegt het belang van het kind, dat moet voorop staan. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde, dat is duidelijk. Dankjewel. Theo. En niet Theo. trekken, en niet doen, en niet uh, alcoholisme... of reisbank of kindrechten, want die, die snappen standaard niet... hoe het leven in elkaar zit. Theo, dankjewel. je wel. de liefde. Een hele goede nacht. Bel 0800-1121. En we gaan naar Emma. Goedenacht. Ja, goeienacht. Nou ja, ik heb uh, ook wat uh, te vertellen over dit uh, toch wel redelijk beladen onderwerp. Zeker. Uh, nou, allereerst ja, heb ik toch wel bezwaar uh, tegen u persoonlijk eigenlijk. <laughs> Vertel. Ik vind uw vragen uh, nogal ontzettend persoonlijk ja. naar de, de gang van zaken van, van, van, van, de, van mensen die daar uh, met het uh, beschikkelijke onderwerp te maken mee hebben. Mensen mogen natuurlijk altijd zelf zeggen hè, als, als ze niet willen antwoorden. Jawel, maar God, wat, wat is dat scherp en, en hard soms. Oké. Okay. Aan de andere kant wil ik graag uh, vertellen. Ik, uh, okay. ik ben al een oude mens. Ik ben in 77 uh, gescheiden. Mm -hmm. En uh, het geval is zo. Van, uh, dan hadden we een prachtige re uh, regeling met mijn kinderen en de vader... En dan kwam de vader niet, op, uh, niet opdagen. Oh? Terwijl je een regeling had? Ja. Nou, ik zal u vertellen. Dat is zo desastreus voor, voor, uh, voor die kinderzielen, zeg ik maar zeggen. Ja. En dan ben ik gaan bellen, gaan bellen van... joh, je hebt een afspraak met je kinderen. Ja. Wil je alsjeblieft komen? En waarom kwam je niet, als ik vragen mag? Oh, hij had net weer een nieuwe auto gekocht. Oh, dat was Want, belangrijk. Hè? Auto's was waard. Zeer belangrijk in zijn leven. Ja. En wat voor, wat voor uh, gevoel gaf dat het kind dan? Nou, uh, tot op heden is het zo dat ze als ze een afspraak hebben... en uh, dat ze daar een, een, een, ja, een tik aan over hebben gehouden van komen ze wel. Ja. En is het één keer gebeurd dat de vader niet kwam? Of, of vaker? Nee. Nee, dat is, was regelmatig. Ik moest ja. steeds oproepen van joh, je hebt een afspraak met je kinderen. Mm -hmm. En dat hoor ik zo weinig en... Uh, het bestaat toch ook? Ja. Dat je die zo'n man bij zijn haren moet grijpen. Van ja. joh, je hebt kinderen. Kom voor je kinderen, want die houden ook van jou. En is hij uiteindelijk uh, veranderd of niet? Nee, helaas. Hmm. Mijn dochter is helemaal afgeschreven geweest. En uh, die heeft tot op heden nog uh, ja, de gevolgen daarvan te wat... dragen eigenlijk. En wat is dan het belangrijkste gevolg? Wat zegt u? Wat is dan het belangrijkste gevolg voor haar? Ja, dat je er niet meer mag zijn. Of dat je er eigenlijk niet bent. Dat je er niet mag zijn. Dat is... Uh, dat is... Uh, ja... Dat is vreselijk voor haar. Ik, ik kan dat niet oplossen. Ik kon het ooit in mijn huwelijk niet oplossen. Want het was niet alleen in, uh, na, na de scheiding. Er was daarvoor al uh, een, uh, een rampen, rampen plan, natuurlijk. Dus denk na wat je doet als je uh, een omgangsregeling hebt. Ben je bewust van, van wat het voor gevolgen voor de kinderen kan hebben? Nou ja, ik, ik heb meer zo van, uh, kijk uit waarmee je trouwt en waarmee je <laughs> kinderen krijgt. En ja. ik heb dat nooit kunnen bevroeden dat we het zo zou uitpakken. Nee, oké. Okay. Nou, Emma, um, dankjewel voor je verhaal en voor je toevoeging. Oké, okay, dankjewel. nacht.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 Love in so many ways you will find joy that fills you just give in to the mystery of grace Jenny Owens en Mystery of Grace. Jasper uit Amsterdam, goeienacht. Ja, hallo. Uh, ik hoorde allemaal hele trieste scenario's. Ja. Maar goed, ik heb, ik heb een relatie gehad met een Filipijnse uh, dame. Ja. En die had drie. Uh, uh, dochtertjes. En twee van hen die knippen elke drie maanden maar haar nog steeds. Dat kan na dus. Dat de... kan dus. Na, de, na het afkappen van de relatie, ja. En wat, wat is dan het geheim? Het geheim is gewoon. Je, je moet gewoon open. Blijven. Je moet het uitstellen trouwen. Je moet echt gewoon even tien jaar wachten voordat je gaat trouwen. Dat ja. is echt uh, vooral voor die kinderen. M maar jij bent te, te snel met haar gegaan? snel met haar gegaan. Nee, nee, nee, nee. Maar het zijn je stiefdochtertjes. Oh, zo, ik snap hem. Ja, stiefdochtertjes, ja. Ja, ik, ik, ik, ik wil ze af en toe echt stief Mooi. Maar, maar ze zeggen, nee, we zijn stiefjes. En wat voor koep maken ze? Wat voor haar? koep? Nou, nou, ze zijn een uur bezig en ik zit er gewoon... Uh, nou, ik ben genieten en uh, het is beter dan naar de kapper gaan. Oké, okay. nou, uh, kan ik ze ook inhuren? Nou ja, nee, ik ga geen Facebook-adres <laughs> geven of iets. Uh, nee, nee, nee, nee, dat doen we niet. Jasper, wat, wat, dankjewel. En okay. uh, heel veel geluk. Hey, Tot zometeen bij het tweede uur van Dit is de Nacht.